Criminelen die een hoog risico vormen krijgen een verstevigde enkelband. Die is gemaakt van staaldraad. De normale enkelband is gemaakt van rubber- en glasvezelkabel. Minister Dekker neemt die maatregelen nadat vorig jaar 63 criminelen hun enkelband hadden doorgeknipt. Op termijn wil minister Dekker alle enkelbanden vervangen. De nieuwe band is geen garantie dat die niet meer wordt doorgeknipt. In noodsituaties moet de band verwijderd kunnen worden voor bijvoorbeeld behandeling. Als de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen nu zou worden afgeblazen, dan kost dat tientallen miljoenen euro's. Dat schrijft de staatssecretaris Visser van Defensie in antwoord op vragen van GroenLinks. Die partij wilde weten of de verhuizing nog teruggedraaid kan worden, omdat steeds meer mariniers het korps verlaten vanwege de verhuizing.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 Met Astrid de Jong. 4 uur is het, of eigenlijk uh, 2,5 minuten over vier... en ik neem nog even de vragen met je door die nog een antwoord behoeven. Um, de dieselgeur, ja, we hebben inmiddels tips gekregen... naar de wasseret te brengen of in de kookwas doen... maar mocht je nog een tip hebben om dieselgeur uit een werkjas te krijgen... 0800-1121. Misschien kun je Jaap nog helpen... die probeert de NPO-app weer aan de praat te krijgen... of uh, kan je Martine iets vertellen over de drummer van het Booze Before Breakfast. Het is niet het beentje Booze voor Breakfast, maar mocht je die tegenkomen in een zoektocht, like dan hun Facebookpagina even, want die weten inmiddels dat ze fans hebben in Nederland. Eentje in ieder geval. Guerrero is op zoek naar Cindy Farrington en mevrouw Regeren is op zoek naar Willy uit Den Boogaard uit Noordwijkerhout. Arne wil weten waarom we zeggen leven als een god in Frankrijk. En Sean die ziet opeens in de buurt van Utrecht overal paardenbloemen en vraagt zich af of iemand dat kan verklaren. 0800 1121 of nachtzuster-apenstaartje-omroepmax.nl Zoek nachtzuster op op Twitter of op Facebook. Dat vind ik altijd leuk om je daar te zien verschijnen. Maar je mag ook een appje sturen via de Radio 1-app op je mobiele telefoon. Of komen chatten. www.omroepmax.nl Harry wil weten wat er gebeurt met het vlees van de afgeschoten damherten. En zoek meer informatie over het bandje Pretty Things. En dat zijn de vragen die nog niet beantwoord zijn. Nieuwe vragen kan ik er gewoon voor je onderschrijven. Dus daar kun je ook nog mee bellen. Maar nu is het vier minuten over vier. En dat is het moment dat ik een discoplaatje draai op Radio 1... bij Nachtzuster van Omroep Max. In dit geval is het Karen Young. Een hotshot. Jan Jan was dat op Radio 1 bij een nachtzuster. Collega Misha Blok wandelt nog door Groningen... om de route van de koninklijke familie te verkennen... en natuurlijk ook voor de collega's van Radio 1 de boel vast op te warmen. En ze stond net een uh, gesprek te hebben bij een caféetje waar bijna wel een romance met een prinses uit moest komen. Misha, sta je daar nog met die jongen, ja. of niet? Ja, bij Café Susdijk. en ja Een heel bijzonder café, want daar hebben prins Maurits en prins Bernard hun liefde ook uh, ontmoet. nou En ik ontmoette daar een, uh, een man. En, uh... Ja, dat klinkt, je uh, je klinkt je heel anders dan jij bedoelt. Ja, ja hij moet ook lachen. Maar... En jij hebt wel een liefdesverhaal, hè? Ja. Want jij was verliefd, zei je, je bent nu met Irene. Hallo, Irene. <lacht> Goeiedag. <lacht> niet, uh, je... nee, niet prinses Irene. Nee, niet prinses Irene. Maar je bent verliefd op... Iemand anders? Ja, ik ben verliefd op iemand anders, dat is Marjon en die heb ik vorig jaar op Koningsnacht ontmoet. Dat meen je? Ja, bij Café Soestdijk. En hoe ging dat? Nou ja, we zagen elkaar en uh, we hebben even met elkaar gepraat en uh, nou ja, Fonkjes sloeg over en toen hebben we daarna een afspraakje gemaakt en inmiddels zijn we dus ongeveer een jaar bij elkaar. Ja. En wat had zij dan dat jij zoiets had van ja, dat is ze? Ja, anders dan anders. Um, ja, dat vind ik moeilijk om, om je vinger op te leggen, maar uh, iemand die uh, iets bij je, bij je teweeg brengt, zeg maar. Wat net even anders is dan, dan wat je gewend bent. Ze raakt je. Ja, ze raakt je inderdaad. En op een bepaalde manier. En dat is dan uh, interessant genoeg om mee verder te gaan. En nou ja, van het een kwam er het ander. En nu zijn we al een jaar bij elkaar dus. Een jaar samen. Ja. Welke irritaties zijn al? <laughs> nou, genoeg. <laughs> nou, kom op. Vertel. Irritaties, ja, wij vinden het af en toe wel moeilijk om uh, elkaar te laten voor wie je bent. Dat klinkt altijd zo, zo mooi hè, van ja, we accepteren elkaar zoals we zijn, ja. maar dat is lastig hè? Ja, dat is lastig, dat wil je wel graag en dat is wel een streven. En uh, dan moet je dus aan jezelf werken eigenlijk. Want daar komt het eigenlijk op neer volgens mij als je een relatie hebt met iemand. Dat je niet, naar te, niet te veel naar de ander kijkt, maar vooral uh, veel naar jezelf kijkt. Want wat zou je eigenlijk aan haar willen veranderen? Oh. Moeilijke vraag. Nee, zit je nou een, een, een, jaar, een, een jaar... Eigenlijk zou ik z'n A willen veranderen. Nee, Misha... ik zou het misschien wat aan mezelf willen veranderen. Ja, als oh. het. Nou ja. ja, ik was even bang dat je een relatie van een jaar om zeep aan het helpen was staan. Maar het gaat goed, ja. Ja, het gaat, hij lacht nog, hij lacht ja, nog. Ja, precies. Ja, hij lacht ja. Zeker nog. Nee, maar, nee, maar niet dat je het echt zou willen veranderen, maar misschien... Ja, je zegt van ja, ik moet het eigenlijk accepteren. Je moet elkaar accepteren zoals je bent. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel punten dat je denkt van... dat zou ik toch liever misschien anders zien. Nee, er zijn geen punten die ik liever anders zou zien. Er zijn alleen punten die ik liever in mezelf anders zou zien. Wat dat dan? je niet te zwaar uh, tilt aan bepaalde dingen. Dat je nadenkt over wat, uh, wat iets doet met jou... en waarom je daar op een bepaalde manier op reageert. En, uh... Een bepaalde luchtigheid. Ja, ja. Ben je een pieker daar? Ja, denk het wel. Ik kan snel twijfelen en zo en dan, uh, dan, dan lijken dingen heel zwaar, maar dat hoeft natuurlijk niet. En hoe vaak zie je nog in haar die vrouw die je toen zag, die eerste avond in uh, Café Soesdijk? <laughs> nou, heel vaak. Ja, heel vaak, want het is nu een jaartje, dus dat is nog niet, helemaal niet zo lang. En, uh, nee, dat is nog heel vaak. Ja. En De belangrijke vraag natuurlijk, waar is ze nu? Ik heb haar vanavond gezien, we hebben veel met elkaar gedanst en gezoend en oh. uh, we zijn in de kromme elleboog geweest en zij is nu met de bus naar huis en ik ga met de fiets naar huis en morgen zie ik haar weer. En morgen komt ze weer bij mij. Oh, wat leuk hè, Astrid? Ja, Heb jij nog een vraag voor deze blije, verliefde man? Nou, ja, ik, ik vraag me af of ze ook iets prinsesserigs heeft. Omdat oh, het toch een beetje koninklijk café is. Ja, het is een koninklijk café natuurlijk, waar jullie elkaar hebben ontmoet. En ja. ook, ja, het is natuurlijk uh, een mooi verhaal. Heeft ze ook iets prinsesserigs? Ja, zeker. Ze heeft iets prinsesserigs. Iets uh, statigs. Oh. Ja. ja. Ja, vind ik wel. En wanneer zie je dat het beste? Nou, door de manier waarop ze loopt, hoe ze praat, hoe ze kijkt. Ja, wat goed. <laughs> <laughs> Mooi hè, Asrit? Nou, ik vind dit wel een mooie afsluiter, want inmiddels zijn alle cafés dicht, de hekken worden overal neergezet, de straten worden schoongeveegd, zodat het er morgen allemaal netjes uitziet. En ik moet op zoek naar mijn hotel, maar jij gaat me helpen hè? Ja, ik ga jou helpen, want ik weet wel oh. waar het is en uh, jij niet. <laughs> dus nee. ik zal je even de weg wijzen en je kan ook wel achter op de fiets. Nou, dat komt helemaal goed. Ik maak me toch een beetje zorgen. Want je zat al zo te stoken in, het, uh, in die relatie met Marjolein. Dus uh, meteen gaan slapen, hè, Misha. Want je mag morgen weer op de radio. Ja, ik ga meteen slapen. Ik beloof het. Oké, okay, en morgen het komt is ze weer te horen op Radio 1. Dag Misha, dank je wel en welterusten. Hey. Fijn programma. Hoi. Hoi. Ja, ik vind het ook een fijn programma. Nee, uh, Micha is morgen weer te horen, want dat doet Radio 1 natuurlijk. Verslag van Koningsdag. En dan ook vanuit uh, Groningen. En wij zijn er nog wel even, namelijk nog een uur en drie kwartier. En we hebben nog een hoop vragen onbeantwoord. En altijd ruimte voor nieuwe vragen. 0800 1121. Peer. Hallo. Hallo. Ik zit al vanaf vijftig aan de lijn. Ja, dat kan. Ja, zo af en toe vinden we iemand terug... die al, uh, die al een jaar of zeventig aan het wachten is. <laughs> Oké. Okay. Zeg het eens. Ja, dus. Geen probleem, hoor. Ik doe het graag. Oh, gelukkig. Mijn, mijn vraag is over Tess. Ja? Tess is een uh, satelliet... satelliet? Die, uh, die, ja. Ja, die... Uh, uh, gelanceerd is. En die al data heeft uh, geproduceerd, zeg maar. Ja. En uh, daar blijkt uit dat tijd en ruimte niet helemaal uh, klopt, zoals wij denken. Ja, dat is, dat is altijd een beetje moeilijk te bevatten. Ja, want de zwaartekracht... die blijkt iets anders uh, uh, in elkaar te zetten. Maar wacht heel even, hoor. Want TESS is toch een satelliet die eigenlijk gewoon moet, moet zoeken naar andere planeten? Dat klopt, ja. Die moet niet en de door... hele tijd toestanden in de war gaan lopen brengen, natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar omdat Tess naar andere planeten zoekt... die kan iets verder kijken, zeg maar, hè? Ja, ja. En uh, daardoor is gebleken dat de zwaartekracht niet helemaal klopt. Oh. En doordat de zwaartekracht uh, niet klopt... klopt de tijd en de ruimte ook niet. Dus alles... Uh, uh, loopt door elkaar. Ja, en zo krijg jij dus dat je al van 1950... aan het wachten bent... maar dat ja. het zo dadelijk gewoon 1949 kan zijn. Dat zou eventueel kunnen. Ja. Goed, wat is je vraag, nou, Peer? Nou, mijn vraag is... Ja. Van... Uh, uh, hoe, hoe kan men nou... dat, uh, <laughs> dat in één keer... Alle, alle knappe koppen... berekend hebben... dat daar gewoon waarschijnlijk niet gaat kloppen. Ja, dat Want... is wel een hele brede vraag, dit. Het is een hele brede vraag, maar ja. eigenlijk heel snel. Oh. Want waarom klopt het niet? Ja. Nou, uh, als iemand de vraag begrijpt... 0800-1121. We gaan het gewoon proberen, Peer. Ja, als iemand het begrijpt, dan... Uh... Dan zal hij daarop antwoorden. Ja, en anders niet natuurlijk. Anders niet. Nee, dat is ook dan weer o, zo. Maak ik nog de groeten doet naar mijn kat? <laughs> nou, het, het lijkt me dat je deze kans niet voorbij moet laten gaan... als je er toch bent en je kat erop zit te wachten. Oké, okay, tijger. Hé, hey, de groeten, jongen. Beer. <laughs> <Pier. laughs> Oké, okay, ik ben heel benieuwd of tijger nu terug zit te zwaaien of niet. Nou, hij zit niet te zwaaien, maar hij hm. kijkt wel. Oh nee, dat is toch het belangrijkste. Goedenacht. Ja. hè? Ja, jij ook. Hé, Audo. Audo, peer. Dag, tijger. Dag, en dag, Corné. Nou ja, dag, nachtzuster. Goedemorgen. Wil je toevallig de groeten doen aan je goudvis? Uh, nee, die heb ik niet. Ik heb wel twee katten en een, en een konijn. Ja. Maar die, die zijn thuis en ik ben een vrijwaard op ontbouwen. Dus... Oh, maar die zijn dan aan het luisteren. Nee, want die waren net een ruzie, russie, maar ik andere kappen. Dus oh, die zijn even druk. Ze ze zijn. <laughs> maar jij bent... Ben met... Zit jij op een kleedje al? Nou ja, ik ben het kleedje in aan het richten. Oh, echt? Waar? Ja, maar... Do... Ja, heer <laughs> Moet je in Heruggewaard nou ook al om kwart over vier op je kleedje zitten? Ja, het ene jaar wel, het andere jaar niet. En blijkbaar dit jaar niet. <laughs> <laughs> want, want je de bent de enige. <laughs> nou ja, inmiddels niet meer. Inmiddels loopt er nog iemand. Ook met de auto, dus... Uh... Maar hoe laat was je daar, Coné? Uh, ik had er lekker om twee uur gezet om een drie uur stond als zon te kiezen. En wat, wat... Ja, je moet er wat voor over hebben. Is ook zo. En wat ligt er op dat kleedje van je? Moet ik dat echt zeggen? Oh ja, daar ligt iets op. Van jullie. Oh. Nee. Ik heb namelijk de crypto al gewonnen. Je bent niet, je ben niet vijf, de, de, de onroep Max Muismat aan het verhandelen nu. Nee, die heb ik al, die gebruik ik dus onderzetter. Ja, als Maar, maar ja. ik heb van jullie... Ik, ik weet niet hoe erg dat de bezuinigingen zijn bij Radio 1. Wat heb je gekregen? Maar, <laughs> ik, ik heb een boek, 25 jaar popmuziek gekregen, de, best, de, de grote band. Met, met Michael Jackson op de voorkant? Nee, dat, oh. dat, dat lijkt op... Uh, oh, oh, ik sta nu op mijn t-shirt. <laughs> nee, met, met iemand... Uh, staat hij op de voorkant? Nee. Maar in ieder geval, dan in je tweede hand. Niet. Er zit, ja, er zitten aantekeningen in van iemand anders. Niet waar? Ja, dat meen ik. Maar er zitten ja, de aantekeningen. Oh, dan heb, dan heb, heeft, uh, uh, <coughs> heeft de redactie het boek waarschijnlijk uh, uh, gebruikt bij een interview. En dan in de kast ja? gezet. En als je dan aan de prijzenkast gaat schudden, ja, dan valt hij eruit. Nou ja, de, de, zonde, de, de, de kast is beschadigd. Dus er nee, dus uh, zitten allerlei aantekeningen maar in. Maar is die toch juist extra waardevol als er aantekeningen in staan? Ja, maar daarom is het ook mijn een van de hele veiling. Dus je... <lacht> Jij staat ja, hier op de prongstuk. vrijmarkt... met een boek dat je hebt gewonnen bij Omroep Max... met aantekeningen erin. Wat staat erin dan? Ja. De, de, de grote band, de Beatles en zo. En, uh, ja, nee, maar ik. wat staat er in aan aantekeningen? Wat, wat kan iemand daar ja. nou voor aantekeningen bij maken? Nou ja, ik sla hem open. Dan haal ik er meerdere uh, A4'tjes uit. En dan staat er op pagina 12 tot 13 de Rolling Stones... dan staat er weer iets wat doorgestreept is. En dan op pagina 65 van de Affley Brothers. En als ik in dit boek ga kijken, dan zit dat er niet in. Dan, is, dan komt dat uit een ander boek. Je hebt gewoon de, heb de aantekeningen een, uh, van een ander boek in het... Dan heb ik een, uh, een gitaar, die hebben ze uitgeknipt met, uh, met dubbelkleefend plakband aan de achterkant, maar die zit er ook los in. <lacht> nou, dan heb ik, zo heb ik van meerdere uh, velletjes met pagina 10, maar het staat ook niet buiten welk boek dat dat hoort is. Het is, dus, dit, is dus, dit soort dingen kun je alleen maar bij mij winnen. Ja, dat weet ik. Ja, dan moet je er wel een. De muismat had ik al en die gebruik ik ook als onderzetter bij de computer. Maar hoezo heb jij twee prijzen? Heb je die samen gekregen of heb je twee keer de crypto goed opgelost? Ik heb in twee jaar geleden voor de eerste keer geworden. En nu was ik weer aan de beurt om nog een keer te mogen winnen. Ja, en kreeg je dan nu de muismat of kreeg je nu het boek? Nu kreeg ik het boek. Oh, dus de muismat gaat al twee jaar mee? Ja, dit is de onderzetter bij de computer. Daar zet ik mijn koolletje op als ik ja, aan het internet ben. Ik vind dit echt serieus het beste gesprek tot nu toe van het hele jaar. Ja, ja. ja dank u. Nou, wat uh, had je te vragen of te antwoorden, Corné? Nou, ik, sta nu, ik ben er wel vaker s'nachts buiten vanwege mijn ja. werk. Maar nu, nu valt het nou eigenlijk echt op. mij. dan kijk je naar de maan. Ja. En de maan draait om de zon heen. Of uh, om de aarde heen, voor zover als ik weet. Oh, ja, dat vind ik altijd heel en... ingewikkeld. Maar ik, ik ga gewoon met je mee, ja. En dat ding wordt dan wel eens verduisterd... omdat dan de aarde tussen de zon en de maan in staat. Hebben ze me uit eens een keer uitgelegd. Maar zijn er ook wel eens nachten dat er gewoon compleet geen maan is? Dat dat ding gewoon de hele nacht ergens rond Australië een rondje aan draait en dat wij hem niet zien? Ah oh ja. Want ze hebben het altijd over een volle maan, een halve maan... een nieuwe maan en al dat soort dingen. Maar zijn er ook wel eens nachten dat er niks is? Dat we gewoon geen maan hebben? Ja, het oh, begint nou druk te worden... want ik zie nu allemaal fietsen aankomen. Oh, er wil daadwerkelijk iemand iets van je kopen... Nee, dat nog niet. <laughs> <laughs> Andere je... gekken die ook iets willen verkopen. Oh ja, heb je wel genoeg kleingeld bij je? En We hebben 40 euro aan muntgeld bij. Oh en we ja. hebben 50 euro aan vijfjes en tientjes bij. Dus, uh... Nog heel even, hè? want je hebt heb dus, dus maar... een, een boekje. Je zegt het is tweedehands, want er zitten aantekeningen in. Maar de aantekeningen ja. zijn van een ander boek. Dus als je zeg maar, alles ja? eruit haalt, dan heb je wel het intacte boek. ja. Oh, okay. Maar dat ga ik die mensen natuurlijk niet vertellen. Dat is natuurlijk eh, uniek. Hè? De het prijs is weer naast kaartje en ligt Dat is echt uniek. Hè? Het is een plongstuk. Maar het is ook fantastisch. Als je, dit thuis, als je het thuis doorleest... en je vindt allemaal dingen die je nergens aan kunt koppelen... dat, is echt, dat ja. bezorg je mensen echt een leuke dag mee. Dus... Ja, maar mochten de mensen toevallig in hele gewaard zijn... Ja. Ik, ik heb een paar grote uh, slaggemasten neergezet. Die vallen echt wel op. ja. Mocht daar iemand komen en daar iets kopen... en yeah. die zegt het woord nachtzester... krijgt hij 25% korting op de vraagprijs. 20, maar alleen op het boek? Nee, op alles. Oh, 25% okay. 20 op de vraagprijs. Oké, okay, dus je krijgt echt... Een, er gaat een kwart van de prijs af. Als je bij Corné in Herugwaard iets koopt... Ja. Oh. Corné in Herugwaard is te herkennen aan het feit... dat hij in Herugwaard staat... en dat hij vlaggenmasten nee, nee. bij zich geeft... Ja, die vallen op. Die kan je over het hele veld kijken zien. Goed zo. Ik, dus ik, ik hoop, hoog, dus als hoor. er ook maar één iemand bij jou komt die nachtzuster zegt... dan is mijn hele maand goed. Dan, dan bel ik je volgende maand weer op. Oké, okay, spreek ik je dan, Corné. Oké, okay, doei. Doeg, veel succes daar. Dank je. Dag. Leven de koning. Ja. <laughs> Conny. Hallo. Hallo. Ja, hallo nachtzuster. Hallo Astrid. Zeg het eens. Hallo pro... Ja, leuke uitzending vannacht. Bijzonder, hè? Al die uh, bijzondere onderdelen. Nou, er Amerika, komt weer van alles voorbij. Ja. ja, van alles. Hartstikke leuk. Ik wou even reageren op een paar dingen. Die meneer uit Apeldoorn. programma voor, de, voor kinderen met kinderen. Uh, vannacht, zuster. Hartstikke leuk. Goed idee. Ja. Yeah. En dan was er een uh, vraag van uh, een vrouw, die sliep de ene nacht niet zo goed en de andere nacht wel. Oh ja, er was nou, Elise die overigens nog even wilde zeggen, want ze heeft nog weer teruggebeld, die wilde zeggen dat ze geen pillen slikt. Want daar werd ze uh, voor haar gevoel een beetje van beschuldigd, dat is niet zo. Ze slaapt okay. gewoon de ene nacht beter dan de andere. Oké, okay, heel goed dat ze geen pillen slikt, want uh, ik spreek als ervaringsdeskundige. Uh, helaas, sinds drie jaar slaap ik helemaal niet meer. En uh, nou ja, dan ga je naar de dokter, et cetera, et cetera. Krijg je pillen, nou ja, daar kom je nooit meer vanaf. Het wordt alleen maar erger. Dus nooit beginnen met pillen slikken. En verder, als ze nog uh, gewoon een aantal nachten goed slaapt... dan uh, ja, niet te zwaar opvatten. Uh, als je ouder wordt, dan slaap je allemaal wel eens wat minder. En dan hartstikke leuk uh, de muziek zo spontaan uit Amerika, New York. <lacht> maar ja, ik vind het heel jammer um, dat er helemaal geen Gronings uh, muziek is vannacht. En ik zou het heel erg leuk vinden als je voor mij als slaaploosde zou willen draaien de, van een Groningse, uh, Groningse Daniel Lohus, zeg maar. Hij heet Erwin de Vries. De polder. Oeh, ja, dan moet ik hem natuurlijk net wel hier in ons bestand hebben staan. Ja. Uh, nee, ik heb geen Erwin de Vries. Helemaal niks? Nee, helemaal is? niks. Oh, wat jammer. Ja, dat nou, is een... maar er is, toch, er is toch wel meer Groningse muziek? Ja, ik, ik wil niet... Uh. Ja. ja, dan misschien dan maar Ede Staal, hè. <laughs> ja, dan maar Ede Staal, dat is natuurlijk... Uh... Ja, Daar heb ja, ik het dan wel weer wel. heel veel van. Eens even kijken hoor. Of ik dan ook echt... Oh ja, die is mooi. Oh, en die past ook zo mooi nu. Oh, okay. mag ik, mag ik uh, uh, het, het nog nooit zo donker west draaien dan? Ja, heel leuk. Ja. Maar dat vind ik heel mooi. In elk geval iets Gronings fijn, dank je wel. En misschien ooit nog in de volgende uitzending uh, Erwin de Vries, want dat is ook fantastisch. Oké, okay, dankjewel, je wel. goede uitzending verder. Oké, okay, jij ook bedankt, Connie. Ja, oké, okay, dag. Dag 0800 1121. Ze woont de zon in een woeske. Zij was vast van rummutie. Toch kon ze zo kal nu verreden, in het luchtje hoeske achter die. De kinderen waren al lang de route. Toch kwam ze ook nog op de steen. En moest die ze tovervrouwen. In ze afhoog, waar de zee. Had het nog nooit, nog nooit zo donker geweest, Of het werd iets wel weer licht. Zes honder en een honderd zegen. Een swientje op toch en kamkelaan. En twee motto's zijn mogen het loontje, en in haar loopvoet ombidaan. Zien hij alleen haar arbeid, en moeke ik hem eens acht keer rustig hoes. Wie me daar gaan en pas om melkens die het bijhoes. Het, het nog nooit, nog nooit zo donker werd, of het wereld wel weer leert. Town opent dag in december, kreeg op het zomer zo benauwd. Zijn dochter brengt om binnen staat stapel, omdat ze tijd liefst nooit vertrouwt. En aan het doos is overleden, niet mij zoveel zo overgroot. schijn was het beter, alles dan best. Dan drijven geloten, was ze dood. Het deed nog nooit, nog nooit zo donker west. Al werd er altijd iets te wel weer het nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer leeg. De dode je nooit kunt zeggen, dan beide woonden woonze geen verliek. Ze rusten zacht door op het kerkhof, vlak bij het hoesje achter die. Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, op het werd altijd wel weer licht. Het, het nog nooit, nog nooit zo donker geweest, op het werd altijd wel weer licht. Het is Gronings, want dat wilde Connie graag. En ja, ik vind het gewoon een fantastisch uh, gegeven van Ede Staal. Het is nog nooit zo donker geweest. Is de vertaling in het uh, ABN dan? Het is nog nooit zo donker geweest. Of het wordt altijd wel weer licht. Oftewel, het het nog nooit zo donker gewest. 0801121 over dieselgeur, over de NPO-app, over het bandje booze before breakfast, over um, slapen of wel. Wel of niet goed slapen of doorslapen. Over uh, Cindy, die gezocht wordt door Guerrero. Over Willy Uitenboogat uit hout die gezocht wordt door mevrouw Regeer. Over Leef als een God in Frankrijk. Of over Paardenbloemen, Damherten en de band... Pretty things, pretty things. Oh, vreselijk. Um, Peer die wil graag meer weten over Tess, de satelliet. En Corné die um, wil weten of er ook nachten zijn zonder maan. Een hoop vragen dus nog. En op zoek naar antwoorden. 0800 1121. Hup. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, jij had gemaild toch? Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Fijn. Uh, ik denk dat ik een antwoord weet op uh, de vraag uh, God in Frankrijk. Leef als God in Frankrijk. Ja. Um, koningen in die tijd hebben een uh, goddelijke status. Eigenlijk nu nog steeds. Als er een uh, nieuwe wet wordt aangenomen... dan uh, staat er altijd net bij het koninklijke uh, besluit eigenlijk ook... dat uh, wij, Willem-Alexander, ja. koning bij de gratie gods... Ja. Ja, dus dat uh, koningen hebben goddelijke status. En uh, dat kwam eigenlijk in Frankrijk terecht met het droit de ver, het goddelijke recht. En uh, dat was eigenlijk altijd interessant, want er komt natuurlijk ook een tijd van verlichting. Mensen gaan nadenken over bestuur, dus ook over koningschap, het absolute koningschap, waarbij koningen alles te vertellen hebben. En uh, ja, daar gaat men dus kritisch over nadenken. Koningen in die tijd, ook zeker in Frankrijk, leven heel luxueus. En ja, wat je dan uh, ziet is dat de mensen daar wel kritiek op gaan krijgen natuurlijk. En eigenlijk als men zegt, nou die leeft als god in Frankrijk... dan uh, leef je eigenlijk een hele luxueus leventje. En al dan niet uh, met afzien wordt daarnaar gekeken. He? Dat is kritisch. Is het is wel mooi dat, dat, dat je een is, hele of, uh, geschiedenisles aan vasthangt. Ja. Daar zijn we meteen helemaal bij, ja. Ja, nou, uh, zou dat ja. ook met mijn beroep te maken kunnen hebben? Ben je, ben je geschiedenismeester? Ja, inderdaad. Oh, wauw. Ja, nee, dan snap ik dat je dit er eventjes helemaal bij haalt. Ja, nou, mooie verklaring. Allewel, het wel zo is dat uh, alle, alle geschiedenisleraren weten niet alles, hoor. Dat, nee, dat ook, is dan ook wel weer waar. Uh, ja. Nee, nee, nee. Ik heb nog een andere antwoord mogelijk, Alfred. En is op de vraag wat er gedaan wordt met het beeld... Uh, wat uh, bij de oogstvaders passen. Ja. De damherten, wat daarmee gaat gebeuren. Mm -hmm. Ja, uh, ik wil niet in de discussie uh, geraken. Want uh, die zal uh, volgaande... Maar uh, meestal is het zo dus dat er uh, jagers, beroepsjagers... gevraagd worden om het rewild uh, of, of het damwild uh, ja, op een vakkundige wijze uh, ja, helaas... Uh, dood te uh, maken. Nee, te eindigen. Ja. Uh, ja. En uh, wat, wat meestal gebeurt is dat mensen zich daar niet zorgen over te maken... dus dat het weggegooid wordt. Want dat is meestal niet het geval. Het uh, damwildvlees uh, wordt aangeboden bij de polier. Echt? Meestal in de buurt, ja. En dat kunnen mensen dus kopen. Ja. Oh. Dus dan uh, is dat ook weer een bron van inkomsten. En ik of dat uh, wie daar uiteindelijk voor verantwoordelijk is... of dat een natuurmonument is of een andere... ik weet dat zo niet, daar hmm. heb ik me niet in verdiept. Maar meestal is het zo dat uh, het niet weggegooid wordt. Oh. Dus, hoe weet uh, je dat? Dat is niet zo. Um, ja, ach, ik ben zelf ook jager. Ai. Ja, je, dat je het ook bijna niet durft te zeggen, hè? <laughs> Nou, nee, dat is niet zo. Oh. Maar ik, uh, ik vind uh, dat ik uh, respecteer wat uh, mensen ervan vinden. En uh, ik ben geen plezierjager. Ik ben dus niet iemand die naar Afrika gaat en dan uh, per se een leeuw moet schieten of zo. Absoluut niet. Maar ik ben wel voor uh, wildbeheer. En, maar goed. Ik vrees dat ik dan een hele programma Nachtzuster eraan zou kunnen wijden. Ja, dat, dat je dan een storm over je heen krijgt. Nee, maar dan ben je wel gewend dat ja. mensen daar heel extreem op reageren als, je dat, als dat een keer ter sprake komt. Ja, ja. ja. maar ik faas uh, altijd netjes te woord. Ik respecteer de mening van anderen. En uh, nogmaals, uh, ja, het heeft ook te maken natuurlijk met het natuurlijke evenwicht. En zolang er ook nog dieren zijn in Nederland waar geen uh, predatoren zijn, dus geen roofdieren die dus op die edelhechten of op damhechten jagen... zal de mens helaas toch moeten reguleren. Want anders wordt het echt heel, heel groot. Maar goed, dat is mijn mening. Ja. Ik denk dus dat, uh, dat dat mee gaat gebeuren. Als het... Ja, nou ja, dan, ik geloof jou nu. Want ik denk, jij zit er meer in dan ik. Dus uh, nou, dan is de vraag nou, ja, in goed. ieder geval uh, beantwoord. Net als de ja. vraag over God in Frankrijk. Dus ik kan weer lekker afvinken. Ja. Dankjewel, Uub. Hartstikke graag, graag gedaan. En uh, nou, nog een hele fijne... Nog fijn programma. En, uh, misschien nog Koningsdag, of lig je dan in je bed? Nou, allebei. Het wordt wel gewoon Koningsdag. <laughs> maar ik lig ook wel in mijn bed. Dus dat, dat komt helemaal goed. Ja. Fijne dag nog, Huub. Dank je wel. een mooie dag. Dag. 0800 1121. 121 Joke. Dag, bij Joke Heren. Dag, Joke. Dag. Zeg het eens. Ik vraag me af... De vraag eigenlijk is, uh, en dat lees je ook in alle boeken, dat naarmate je ouder wordt het lastiger wordt om af te vallen. Om kilo's kwijt te raken, bijvoorbeeld, hè? als je wil lijnen of zo, mm -hmm. wordt altijd gezegd dat dat lastig is. En ik vraag me af, uh, waar, waar komt dat door? Is dat niet, want het, het is natuurlijk ook zo, als je, uh, hoe jonger je bent, hoe sneller je ook heelt, hoe sneller je. Um, Mm -hmm. Nou ja, dus, dus uh, uh, mijn dochtertje die brak haar, hoe heet dat? Uh, ik wijs het aan. Dat schiet natuurlijk niet op op de radio. Uh, uh, sleutelbeen bij de ja. geboorte en dan was gewoon na drie dagen was dat helemaal aangegroeid. Zo. Terwijl als je op je vijftigste je uh, sleutelbeen of een ander uh, bot breekt, dan duurt het gewoon. Best wel lang voordat dat uh, weer, weer allemaal. Dus ja. de, hoe, hoe jonger je bent, hoe sneller dat allemaal gaat in, in je lijf. En dus misschien dat dat het ook is. je verbranding. Dat je verbranding sneller zo gaan? Ja, dat weet ik niet. Dat ja, of je stofwisseling. Ik lees het iedere keer. Ja. Ja, ik lees het eigenlijk iedere keer en denk, ja, hoe komt dat eigenlijk? Ja. En ik heb best wel ervaring op dat gebied om te vermageren. Maar ik merk naarmate je ouder wordt dat het ook daadwerkelijk langer duurt. Ja. En, we, en vanaf wanneer is dat dan? Nou, dat staat, het staat niet... Uh, kijk, je leest gewoon wel eens uh, wat boeken erover en zo. Ja. En er staat altijd naarmate je ouder wordt. Oh ja, en ik, uh, dat weet je nog niks. Er staat niet bij ja. van, nou, nee, nee. En ik weet wat dat vroeger ook, hoor. Dat uh, Mijn zus ook wel eens waarschuwde, mijn oudere zus. Ik was altijd al aan de mollige kant. Van, kijk nou uit, Joke, want uh, naarmate je ouder wordt... gaat het steeds lastiger om die kilo's kwijt te raken. Ja, lekker is dat. Dan dus, uh, weet je nog ja. niks. Want je weet ook niet hoeveel nee. het dan scheelt en hoe uh, dat het dan... Uh... Nou, ik nee. zeg... Uh, 0801121. Er is vast wel iemand uh, die zich daarin verdiept heeft en die dat even uit wil leggen, Joken. Oké, okay, hartstikke bedankt. Dankjewel voor de en vraag. Nog een fijne, en nog een fijne nacht. Hetzelfde. Okay, daag. Doei. Daag. Dag. Maartje. Astrid. Oh, Maartje, jij uh, volgens mij appte jij een goed verhaal over de, over de Diesellucht. Ja, ja, je moet dat in een uh, dat kledingstuk in een uh, plastic zak. Ja. En daar doe je dan gemalen verse koffie bij. Een knoopje dicht, en dat laat je 24 uur staan. En die koffie die absorbeert dan die, uh, die diesel. Hoe kom je die daar diesel... nou bij, maatje? Ja, uh, dat heb ik eens gehoord van een uh, man in een garage. <laughs> ja, die had daar <laughs> natuurlijk wel eens mee te maken. Ja, die natuurlijk. had daar wel eens mee te maken, ja. Ja, ja. en... Um... Ja. Um, daarna kun je denk ik de koffie niet meer drinken. Ik zou het niet doen. Nee hè? Op het een kan of andere. wel, maar nou, ik, zou, ik zou het niet doen. Nee. Lijkt maar ook niet Misschien heel lekker. Misschien is die diesel dan wel lekker. <laughs> je, ja ja weet ja. je dat je diesel met melk en suiker dat dat goed is. Nee dat zal ja. haast wel niet. Ja. Uh, maar, en daarna ja. kan je hem uh, gewoon wassen. Want als je zo wast, dan stinkt je hele wasmachine naar de diesel. Ja. Want dat zei die man op 90 graden. Ja. Hij kan dat makkelijk zeggen, maar dan stinkt je hele wasmachine naar de diesel. Oké, okay, dus eerst in de koffie. Eerst in de koffie. Eerst in de koffie en wassen. Uur. Ja. En niet de koffie mee wassen, want dan komt er een hele slappe cappuccino uit je wasmachine. Nee, zou ik ook niet. Nee, nee. nee. <laughs> nou ja, het is allemaal te proberen. Daar uh, ja. houd ik me verre van. Oké. Okay, ja. uh, Maartje neemt niet de verantwoordelijkheid van mensen met koffiefrontreiniging in de wasmachine. Nee. Goed zo. En jij toch ook niet? <laughs> Ik ook niet. Nee, dat is waar. Maartje nee. en Astrid hebben verder geen verantwoordelijkheid... als mensen gaan experimenteren met koffie en diesel... naar aanleiding van dit programma. Nee. Zo, dat was de disclaimer. Dankjewel, Maartje. Ja. Oké, okay, <laughs> dag. Dag. dag. hoi. Martine. Ja, hoi. Hoi. Wat, wat een hilarische toestand met die booze before breakfast. Nou, dit was wel bizar. Dat was dat was dat kan niemand bedenken zoiets. Nee, heel, heel even voor de mensen die je later inschakelen. We zoeken het bandje Boo's Before, Before. Breakfast van 40 jaar geleden. En de we krijgen ja. een berichtje via Facebook oorspronkelijk vanuit Amerika van een bandje dat heet Boes for Breakfast. Je hebt ons gevonden! Maar die jongens waren in de, net in de twintig, dus dat was echt een ander bandje. Maar het was wel mooi. Ik heb echt licht schaten lachen in mijn bed. Ik ook. Ik wou dat ze nooit meer ophielden. Ja. Gewoon het idee dat die jongens daar in hun studentenkamer in Amerika ja. zitten, opeens op de Nederlandse radio live een liedje aan het mogelijk, spelen. Hoe is mogelijk, hè? Mooi. Het zijn toch ja, mooie prachtig. dagen. Ja. Maar ik heb ik heb twee antwoorden voor je. Kom maar door. Uh, pretty Things. Ja. Het beste wat Engeland ooit heeft voortgebracht. Echt waar? is een bandje, nou, nou, nou, een bandje nou, nou, nou. van de Rolling Stones en de Beatles. Ja. Ze waren niet zo bekend als de Rolling Stones en de Beatles, <laughs> maar ik vind ze by far het beste omdat ze zo. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Ze gaan het vechten in hun avant-garde, zeg maar. Hmm. Ik heb LP's van ze en ik heb nog muziek op cassettebandjes van ze. En ik ben echt een hele grote fan. En wat van ze geworden is, uh, het laatste wat ik weet, dat was een jaar of zeven geleden. Toen was ik in Duitsland bij een vriendin te logeren en toen keek ik in de plaatselijke krant. Nou, Duitsland is groot en ze traden op ergens 100 kilometer verderop. Waar ik toen niet naartoe weggegaan, maar mm -hmm. toen waren ze er nog. Kijk. En en of ze nu nog bestaat, dat weet ik niet. Nou, kijk, dan zijn we toch weer een heel klein beetje geüpdate... op het gebied van pretty... pretty, nou, pretty laat maar. Things, pretty things. Het kan het is gewoon het nog... niet. Het zit gewoon, die... Tz, die heb ik gewoon niet. Wat heb je niet? Die Het is pretty. Het is van, you're so pretty. You're so pretty. <laughs> Daarvan is het. En pretty, pretty. Pretty things. En de Pretty Things. Ja. En dan krijg je nog veel ruigere jongens dan de Rolling Stones. En dat noemt zich dan Pretty Things. Ja, ik ja en wel. ik heb een. Ik heb, het is natuurlijk. Vroeger was de mode anders. Maar ik, ik heb inmiddels wat uh, uh, foto's toegezonden gekregen. En ik, zo heel pretty waren ze niet hoor. Nee, dat is juist zo grappig. Oh, oké. Okay. Nee, dat is goed. Ik was even bang to, over dat ik misschien iets te ver ging. Maar dat was niet zo. Nee, nee helemaal niet. Goed nee, zo. Maar, nee, maar dit is, oh, is, is, is zo'n goede band. <laughs> Had je ja. nog meer? Ja, ja, die, die oh. vraag van die maan. Ja. Er is één keer per maand is er geen maan en dat heet dan nieuwe maan. Maar dan is er nieuwe maan. Ja, oké, okay, dat, dat heet nieuwe maan, maar die zie je dan niet. Oh, dus die. nieuwe maan is eigenlijk nieuwe maan komt eraan. Ik weet niet hoe, hoe, hoe, hoe het etymologisch ontstaan is dat dat nieuwe maan heet, maar je hebt dus volle maan, dat kent iedereen. Mm -hmm. Dan wil je altijd wandelen met je geliefde in de schijnen als het volle maan is. Mm -hmm. En dan neemt die maan af. Dat heet dan afnemende maan en dan krijg je het uh, laatste kwartier heet dat. Ja. Yeah. En, en dat duurt een week en dan dat laatste kwartier wordt die steeds kleiner die cirkel. En als die cirkel dan helemaal verdwenen is, dan spreek je van nieuwe maan. En dan komt die maan weer op, zo. En dan komt ze weer aan de andere kant, gaat die maan dan weer opbouwen. Dan krijg je eerste kwartier. En dan krijg je weer volle maan. En dan krijg je, nou, enzovoort. Maar heb je bij nieuwe maan dan niet alvast het allereerste streepje maan? Nee. Eerlijk geen ja, streepje? Nee. Oh. Zelfs geen streepje. Oh. Want dan zit, even kijken, hoe zal het ook alweer astronomisch, moet ik even denken hoor. Eh... Uh, dan zit de... Nee, ik kan het niet uitleggen. Dan moeten er nog iemand maar even over bellen. Eén keer per maar dan... maand, geen maan. En het heet Nieuwe en het Maan. Dank je wel, Martine. En het, is, het is inderdaad maar één moment... want dan gaat die maan alweer door... en ja. dan komt er alweer een streefje. Dus het is met... Maar het is één moment dat hij niet... Is hij er niet? Dat hij niet zegt, ik hoop dat ik duidelijk ben geweest. Ja, duidelijker wordt het niet. Ik hoop dat nog iemand belt van die Boes Before Breakfast. <laughs> ja, dat hoop ik ook, Martine. Oh, ik ben al de hele nacht wakker. Ja, we gaan nu wachten op, op Boes Before <laughs> Breakfast. Dat is ook zo. Die jongens van Boes Before Breakfast... die zitten ook nog steeds aan de Hollandse radio gekluisterd. Het zal toch niet waar wezen, denken ze. Hé, hey, dankjewel, Martine. Ja, you're welcome anytime. Doei. Tot ziens, Bye. Hoi. This is the Interconnect, Interconnect operator. operator. Can I help, Can I help you? you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson's on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're Thank you, Operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Nou, zo'n zielig verhaal is dat Clouds Across the Moon van de Ra-band. Ja, zielig verhaal omdat haar man dus ergens uh, bij Mars uh, op een ruimteschip zit. Of uh, op Mars zelf, dat weet ik eigenlijk niet. En dat dus uiteindelijk de verbinding wegvalt... terwijl zij niet weet dat hij ondertussen iemand anders... Goed, lang verhaal kort. Clouds Across the Moon was dat 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen. Als je Joke kunt vertellen uh, waarom uh, het moeilijk wordt... om Moeilijker wordt om af te slanken als je ouder wordt, tenminste, dat uh, wordt wel eens gezegd. Corné die wil weten. Oh ja, en nee, dit hebben we net beantwoord, want daarom draaide ik ook die plaat. Uh, of er we wel eens nachten zijn zonder maan, en ja, die zijn er dus, hoorden we net van uh, Martine Peer, die wil graag meer weten over de satelliet TESS... Um, ja, Een bandje Pretty Things hebben we ook net gehad. John die wil weten of het klopt dat er opeens... extreem veel paardenbloemen staan in de omgeving van Utrecht. Mevrouw Regeer zoekt Willy uit Den Boogaert uit Noordwijkerhout. Guerrero zoekt Cindy uit Antwerpen. Elise die uh, wil weten waarom ze de ene, de ene nacht prima slaapte en de andere niet. Martine die zoekt dus het bandje Boes... Before breakfast. Uh, en Jaap, die had problemen met de NPO-app. En dat zijn de vragen die nog openstaan. Dat zijn er dus best wel heel erg veel. Dus bel vooral als je ergens een antwoord op weet. 0800 1121. Jon, goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, nachtzuster. Hi. Hallo. Hallo. Um, ik had eigenlijk een vraag. Uh, Wat. Uh... Wat zijn eigenlijk mijn uh, rechten als, uh, als uh, de buren bijvoorbeeld uh, over de schutting... Uh, takken van je boom uh, afsnoeien of uh, uh, je hele boom uh, omkappen? Wat zijn dan uh, nog je rechten dan? Wacht heel even. Dus als ja, jouw buren hebben de boom in jouw tuin vernield... Ja. Maar, maar um, uh, staken de takken van die boom over de schutting... of waren die aan, hun ka aan jouw kant? Uh, aan mijn kant, mijn uh, Edghens, zeg maar. Ze... Mijn, uh, mijn tuin. En, en ze zijn zeg maar in jouw tuin geweest? Ja, over de schutting uh, zijn ze dus uh, uh, ja, zeg maar uh, naar Edghens gekomen en hebben ze daar uh, tak en uh, afgesnoeid, zeg maar. Dat uh, uh, ja, bomen helemaal kale, zeg maar. Oh, en waarom? Ja, er was in het verleden wel dat er takken uh, overhangden. En die hebben ze ook uh, in het verleden afgesnoeid. Maar nu hebben ze uh, zeg maar alles eraf gesnoeid. Oh, ze waren er zat van. Ja, daar hebben ze dus uh, niks laten weten. We ook uh, Geen toestemming gevraagd of, of niks. En jouw vraag is wat je nu kunt doen? Ja, wat mijn uh, rechten zijn. En ik weet niet of iemand daar uh, misschien iets kan, uh, kan zeggen of misschien... Uh, uh, Ruben, misschien, dat hij <laughs> daar misschien iets over kan zeggen. Dat weet hij vast. Ja. Want het is. Uh, burendingen, dat is altijd heel ingewikkeld. Dat is uh, eigenlijk kun je nog. Uh, kun je honderd keer gelijk hebben. Je kunt het beste altijd maar gewoon heel lief zijn tegen je buren. Hoe vervelend ze ook zijn. Ja. Maar ja, als ze je bomen leeg gaan plukken. Ja. Ja, 0800 1121. We gaan het maar even voor de duidelijkheid, hè. De takken waren dit keer niet bij de buren. Ze hebben gewoon in jouw tuin de takken die in jouw tuin waren eraf gehaald. Ja. Want als de, de takken pak... over de schutting heen dingen, dan hangen de takken eigenlijk in hun tuin. Dus dan mogen ze misschien wel afzagen. Dat weet ik eigenlijk niet, maar... Ja, misschien wel, maar het punt is, uh, de schutting is niet zo heel hoog. Iets uh, van twee meter hoog. Mm -hmm. En ja, die boom, die was helemaal uh, wat hoog gegroeid. En ja, daar kan je niet zo 1, 2, 3 bij. Dus daar hebben ze toch een ladder of zo uh, voor moeten gebruiken. Om erbij te kunnen. Ja, maar ze zijn wel in hun eigen tuin gebleven. Nou, dat weet ik niet, want uh, ze zijn over, mijn, over de schutting uh, gekomen van mijn erfgrens, Ja. En hebben ze dus altijd uh, omgehakt, zeg maar. ja. Maar, John, ik voel me nu echt enorm de rijdende rechter. Maar laten we, ik, ik vraag het nog één keer, want het moet wel echt heel duidelijk zijn in dit verhaal. De takken die zij afgezaagd hebben, hingen die ook in hun tuin? Nee, niet in hun tuin. Die boom staat op mijn grond tegen de schutting aan. En ja, die groeide recht omhoog. Dus. Dan niet over de tuin meer. Maar wat hebben ze? Ze, ze hebben de takken afgezaagd. Ja. Dus waarom ja, zouden ze takken recht. afzagen die niet in, ja, in hun tuin hangen? Ja, die groeiden recht omhoog. Ze hebben recht ja. omhoog groeiende takken af. Dat klinkt niet heel plausibel, John. Ja, eerst waren er in het verleden takken die een beetje over overhangden. En ze in het verleden wel afgesnoeid. Maar de laatste paar jaren zijn ze er niet echt mee aangeweest. Maar er waren wel, wel, wel takken die recht omhoog. Ja, die recht om, ja, de bomen die recht omhoog groeiden. En die hebben ze afgesnoeid. Oké, okay. maar ik begrijp het al. Dit is een uh, langere, slepende kwestie rondom de boom. Mhm. Hmm. Ja, ze hebben dus eigenlijk uh, al een uh, stukjes gehakt, zeg maar. Oh. Is er nog wel boom over? Nee, niet veel meer. Och, en jij was blijkbaar Alleen... gehecht aan de boom. Ja, die heb ik uh, uh, bijna twintig jaar in het uh, tuin laten groeien. Dus uh, dat was een mooie dat. Ja, dat heb je met bomen. Uh, 0800 ja. 1121. Ik hoop dat we duidelijkheid krijgen, John. Ja, ik hoop het ook. Oké, okay. dankjewel. Ja, heel ook bedankt. Een fijne nacht nog. Toch? Oké, okay, dag. Dag. Um, Harry. Ja, met Harry. Hallo Harry, zeg het eens. Nou, ik bel naar aanleiding van de vraag: wat gebeurt er met het vlees van de damherten uit de Oostvadersplassen? Ja. Ik, ik hoorde bij jou in de uitzending iemand vertellen, een jager, dat dat vlees verdeeld zou worden. Ja. Aangeboden Deze... aan de slagers. Ja, en deze week hoorde ik op de televisie, en ik meen dat het bij het programma Pauw was, maar dat wil ik niet 100% zeker, maar volgens mij was dat wel zo, mm -hmm. dat, dat dat vlees, iemand vertelde dat hij daar nou bij betrokken is, dat vlees van die damherten, dat wordt naar de destructor gedaan. En omdat ik dat hoorde in tegenstelling tot het, het, het, het vlees zou verdeeld worden via de slagers, nou, dat vind ik wel een grote tegenstelling, ofwel de ofwel delen via slagers. En dat is wat ik ga hier. Ja, dat snap ik. Maar misschien dat het normaliter is als dieren afgeschoten moeten worden dat het uh, aan de slagers wordt aangeboden en dat het in dit geval anders is. Dat zou kunnen. Dat, dat ik zou niet. kunnen. Maar dan hebben we dat in ieder geval nog weer eventjes uh, voorbij laten komen. Dank je wel, Harry. Oké, bye bye. Dag. Nou, dat is ook kort maar krachtig. Ruben. Ja, goeienacht, nacht, <laughs> Hallo, Ruben. We gaan gewoon zeggen goeienacht kantonrechter. <laughs> zeg, Ruben, ik weet niet of je het hebt meegekregen... maar dus af en toe gebeurt dat, dat mensen eigenlijk bijna specifiek voor jou bellen. Dat ik denk van, nou ja, misschien moet je ook... Uh, <laughs> uh, je eigen radioprogramma maar gewoon beginnen. Nee, maar, maar kreeg nee. je dat net mee van de boom in de tuin van de ja. buren? Ja, ja. ja. Oké. Okay, ja. en uh, het, het is zo. Het betreft inderdaad burenrecht. En inderdaad, u heeft de juiste vragen gesteld... Oh, gelukkig. En uh, u staat ook op het juiste accent. Want waar gaat het om? De buren die hebben ook een recht... ten aanzien van overhangende takken. Mm -hmm. Die mogen ze snoeien. En ze mogen ook takken die overlast bezorgen... in die zin dat er vlug, vruchten of gele soms of dergelijke wordt afgeworpen in hun tuin. Dan mogen ze dat ook verwijderen. Ze mogen wel niet, of ze hebben niet het recht, de boom te vernielen. Nee. Dat mag niet. Nee. En ik begreep van die meneer, dat zijn boom al zodanig is, dat hij is toegetakeld, mm -hmm. en het niet zal overleven, die meneer wordt geadviseerd, zijn boom dan, in dat geval, te verplaatsen. Oh. Ik weet niet, die, die oude boom kan hij niet meer verplaatsen, maar als hij een nieuwe stek of wat, Overheeft, kan hij op een andere plek in zijn tuin doen en hij moet ervoor zorgen dat zijn boom zodanig groeit dat hij geen overlast bezorgt aan de buren. Het is typisch een kwestie van burenrecht en deze zaken zijn bijna elke dag op het bord van de bemiddelaars die nu in het burenrecht op, uh, ja, want hij vindt zelf natuurlijk dat zijn boom geen overlast veroorzaakt. Dus dat, daar kom je niet uit als je niet even gaat kijken. Dat, uh... Precies. Ja. En dat noemen ze uh, nou, dus dan moet er geschouwd worden. Dus dan, gaat de, dan, dan uh, gaat de rechter kijken. En de griffier en de partijen. Net zoals de reden de rechter dat deed. En dan kun je, kun je ook zien dat, uh, dat uh, de boom in de ene tuin overlast bezorgen aan de andere tuin... door bloesems af te werpen, door bladeren af te werpen... en uh, door, uh, door uh, andere ongemakken te bezorgen. En buren die niet in gereden of in redelijkheid met elkaar kunnen overleggen... die lossen het zo op dat de ene zich het recht toeigen die die heeft... en soms zelf het recht...